Gisteren was het 25 jaar geleden dat de Boeing van het Amerikaanse Pan Am... boven Lockerbie werd opgeblazen. De schuldvraag is nooit opgelost. De enige die voor de aanslag is veroordeeld is de Libische oudspiel Megrahi. Maar die ontkende tot zijn dood dat hij er iets mee te maken had. Bij de aanslagen kwamen 270 mensen om. Bij Relle gistermiddag en avond in Hamburg zijn meer agenten gewond geraakt dan eerst werd gedacht. De politie zegt dat 117 agenten verwondingen hebben. 16 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder werd nog gesproken over 70 gewonde agenten. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum uit de hand liep. Volgens de politie waren er zo'n 7300 demonstranten op de been, onder wie veel linksextremisten. De organisatoren van het protest zeggen dat er 10.000 deelnemers waren. De politie beëindigde de demonstratie toen er met flessen en stenen gegooid werd naar agenten. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewusteloos raakte. Na de beëindiging van de demonstratie trokken railschoppers naar de Reperbaan in het uitgaansgebied van Hamburg. Daar kwamen politie en demonstranten opnieuw tegenover elkaar te staan. In Oostenrijk is vrijdag een Nederlandse skier omgekomen. Volgens de politie van de deelstaat Tirol was de 68-jarige man aan het begin van de middag vertrokken voor een skitocht bij Kitzbühel. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. Toen de man s'avonds niet terugkwam naar zijn vakantieadres... werd een zoekactie gestart. Na enkele uren werd zijn lichaam gevonden. Voor de kust van Lissabon zijn zes mensen omgekomen... toen hun boot kapzeisde en zonk. Het plezierjacht werd gegrepen door metershoge golven en sloeg om. Een opva opvarende overleefde het ongeluk. Hij kon zelf naar de kust zwemmen en is naar het ziekenhuis gebracht. De lichamen van de zes slachtoffers spoelden aan op het strand... Voor de Atlantische Oceaan bij Lissabon geldt dit weekend een waarschuwing voor golven tot 4,5 meter. Vorige week werden in hetzelfde gebied zes studenten in zee gesleurd door enorme golven. Een van hen is verdronken, de anderen worden al een week vermist. De piloot van het vliegtuig dat op 29 november in Namibië verongelukte heeft zijn toestel waarschijnlijk bewust laten neerstorten. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de zwarte dozen. De Mozambicaanse luchtvaartautoriteiten zeggen dat de gezagvoerder heeft gerommeld met de automatische piloot. Ook reageerde hij vlak voor de crash niet op alarmsignalen en gebonken op de deur. Zijn co die de cockpit kort had verlaten, liet hij niet meer naar binnen. Uit de gegevens van de zwarte dozen en de geluidsopnames van de cockpit blijkt volgens de autoriteiten dat de piloot opzettelijk heeft gehandeld. Alle 33 inzittenden kwamen bij het ongeluk om. In New York is het in december nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Het is 18,3 graden geworden in Central Park en dat is extreem, zegt het Amerikaans Weerbureau. Het vorige record stond op 16,7 graden. Ook in Philadelphia en New Jersey zijn records gemeten. En de warmte houdt aan. Vandaag kan het op sommige plekken ruim 21 graden worden. In de eredivisie heeft koploper Vitesse gisteravond punten laten liggen tegen Heracles. Het werd 2-2. Heerenveen boekte een flinke overwinning op AZ. Het werd 5-1 in Alkmaar. Feyenoord versloeg Peksvolle met 3-0. En Nakpreda tegen Cambuur eindigde in 1-0. Dan nog het weer. Vandaag trekken buien over het land. Af en toe breekt de zon door. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon. Dan is het met 6 graden iets koeler. Dinsdag is het onstuimig en nat. En met zo'n 10 graden zeer zacht.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 De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi. 26 tot en met 30 december in Tielf Heerenveen. We of cool. Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee! Cool. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt. De een van eenvoud. Van vaste en mobiele telefonie en internet.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Manuel Venderbos. Een hele goede morgen. Dit is Dit Is De Zondag. En als u net wakker wordt, dan kan ik u feliciteren. We hebben het namelijk weer gered. De kortste dag qua licht hebben we achter de rug en de dagen worden weer langer. Gisteren was het de winterzonnewende, zoals dat met een deftig woord heet. En daar zijn parallellen met het kerstfeest mee te trekken. Dat zegt mijn gast vanmorgen. En dat is iemand die er als kind al van droomde om priester te worden. Maar van zijn docenten te horen kreeg dat hij daar niet geschikt voor was. Te dom. Want daarvoor, ja, hij zegt het al, euh, zou hij te dom zijn en te veel een dagdromer. Maar deze domme dagdromer groeide uit tot een van de bekendste gezichten in katholiek Nederland. Antoine Baudaar, heel hartelijk welkom. Dank u wel. Goedemorgen op dit euh, onchristelijke tijdstip. Oh ja, zo onchristelijk is het ook weer niet. De metten zijn al voorbij, ja. De lauden ook, dus... Uh... En, en uh, u, u, u, als u wakker bent, gaat u aan, of niet? Nou, ongeveer wel, ja. Ja? Ja. Uh, geen dagdromer meer. Jawel, dat dacht erom, Maar gaat even goed door. Maar ik heb het beter in de hand dan vroeger. Ja, vroeger liep het uit de hand. Vertel eens. Nou, ik heb, ik, ik had, ik heb altijd natuurlijk op school ontzettend hekelen gehad aan wiskunde... en aan scheikunde en aan natuurkunde. En woordjes leren vond ik ook niet altijd plezierig. Dus dan droomde je ver over je boeken heen uh, naar andere oorden. Maar... Uh, er kan toch veel over u gezegd worden, maar niet dat u dom bent. Nee, maar je moet je goed bedenken, dat is natuurlijk een, een andere tijd. Als je dan niet rationeel. Ik ben bij die ziet op school geweest ja. en die waren altijd nogal uh, rationeel. Dus uh, en, een kind dat, dus, laten we zeggen, aanleg heeft waar ik goed in was, dat was literatuur. En ik was goed in poëzie. En dat, dat, ja, dat is, daar, daar, daar, daar koop je niks voor met mijn Hollandse formuleren. Dus dat was eigenlijk, uh, in die tijd, was het, als je niet rationeel heel goed was, of dat eigenlijk niet genoeg benutte, in mijn geval dan waarschijnlijk. Achteraf, ja, dan, dan ging je door voor dom. En tegenwoordig heeft men natuurlijk in de psychologie heeft men dat veel verder ontwikkeld. Maar, maar zegt u dan eigenlijk als je moet kiezen tussen ratio of gevoel, kies ik voor gevoel? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar ik vind, ik, ik ben erg voor de ratio. Maar je moet de ratio, je moet de ratio wel op zijn waarde schatten. De ratio uh, is een belangrijke faculteit van ons allen, maar is zeer beperkt. En dat wordt tegenwoordig in hoge mate vergeten. Dus u zegt eigenlijk. Je moet je gevoel ook niet vergeten. Nee, in tegendeel. Je gevoel, je intuïtie, uh, um, het, het, het redeneren en het direct ervaren. Tegenwoordig is het heel vaak zo als mensen zeggen... ja, ik kan het niet zien, dus, is, dus, dus bestaat het niet. Ik kan het niet beredeneren, dus bestaat het niet. Die komen wel bij de godsbewijzen uit, niet? Of de, de godswaarschijnlijkheidszaken. Nou, dat is, dat is typisch de armoede van dit land. Wanneer kwam het gevoel, om het dan toch nog even over het gevoel te hebben... bij u op om priester te worden? Nou, dat is gebeurd toen ik een jongetje was van een jaar of zes, zeven... en met, met mijn vader. ouders naar de kerk ging. En ik zag dat daar gebeuren in die kerk. En dat is uh, in de katholieke traditie, zoals je wellicht weet... is dat niet alleen het scharen rond het woord... maar ook het, uh, het scharen rond de tafel van brood en beker... met de muziek en met de wierok, en met de bloemen... en alles wat erbij hoort. En dat, daar was ik echt door uh, getroffen heel vroeg al en echt nog steeds en waarom uh, elk gemiddeld jongetje wil of brandweerman worden... of piloot of uh, profvoetballer? Ja, de, de, nou, de laatste heb ik er <laughs> nooit behoefte aan gehad. Ik heb altijd... Niet twee, aangelegd? T, überhaupt niet. Nee. Uh, behalve dan wandelen en zwemmen. Maar het is wel zo uh, dat ik uh, naast het priestertje spelen... wat je als in katholieke milieus vroeger deed... Ja? Dat ik ook... Ja, ja, dat, dan, en, en hoe ging dat dan? Nou, dan speel je misje, zoals dat heette dat dan. He, dat, dan draag je de mis op, zoals de priester dat ook doet. En dan zijn je... Je broertjes en zusjes. Ik heb één broer die deed daar nooit mee, want dat was wat je noemt inderdaad het voorbeeld wat u daar direct noemde. En die wilde brandweerman worden? Nou, dat weer niet direct, maar oh. goed, het is toch iemand die dus een een heel andere figuur is dan ik. En mijn beide zusjes die waren wel als Dus Die moesten wel eens missin spelen dan. Nou, en maar afgezien daarvan heb ik ook altijd schooltje gespeeld. Maar dan achter een uh, een of andere desk staan en uh, oreren. Met, een, met school, ja, schooltje spelen. Ik had ook een schoolbord gekregen als vroeger. Ik had een altaatje en ik had een schoolbord. Maar, maar ook missies spelen dus? Ja, ja, maar dan ga je niet ergens achter staan. Dan vroeger, vroeger was dat wat anders. Nee, dat was ook wel heel serieus. Ik kan me wel herinneren dat ik een vriendje had op de lagere school... Basisschool, zoals het tegenwoordig heet. Uh -huh. En die, die waren thuis nogal uh, wat je noemt technisch uh, behoorlijk ingelicht. Dat betekende dus dat wij de, de, de Heilige Mis opdroegen met grammofoonplaten. En dat ik dus door de microfoon sprak, dus zat er dus ook al vroeg in. Ja. En dat dat beneden bij de ouders de uitgezonden, die zaten dan beneden in de woonkamer. Echt waar? Ja. Dus dat was eigenlijk gewoon een beetje radiootjes spelen. Dat was toen ook al radiootjes spelen, dat doe ik nog steeds. Dat is inderdaad niet zoveel veranderd. Nee, een succesvol programma op, op Radio 4 wordt zometeen uitgezonden. Ja, dat is om iedere zaterdag, iedere zondagochtend van 9 tot 10. Dat is dus de, dat is klassieke muziek aan de hand van het liturgische kerkelijke jaar. Ja. Dus nu is het volop Kerstmis deze dag. Ja, nou, we gaan het zo over Kerst hebben. Uh, en straks ook meer over het priesterschap. En over de Nieuwe Paus. Uh, maar er is net weer uh, een nieuw boek uit wat u heeft uh, samengesteld. Getiteld Kerstverhalen, uitgekozen door Antoine Baudard. Uh, ik zei net eigenlijk al, of tenminste in de introductie, had ik het over de Winterzonnewende. Uh, wat heeft de kortste dag met Kerst te maken volgens u? Nou, kijk, de datum van Kerst, 25 december, is natuurlijk gekozen op een gegeven moment. In de, in de, in de, in de begintijd. Uh, omdat dat. Um, kijk, de, de, de kerk, of laten we zeggen het christendom, heeft altijd. De christen heeft altijd aangesloten. Uh, bij wat er al bestond. En het was in Rome in die tijd was het een. een was het die, die, die, die, die dagen rond die nu kerst, onze kerstperiode hè, waren altijd al feestdagen, ook in het heidense Rome nog. Die zijn op een gegeven moment dus eenvoudig weg gekerstend. Ja. En natuurlijk is het zo dat, uh, dat de, de, de zonnewende het diepste. kijk. Kerstmis betekent toch dat het licht komt in de duisternis. Hè? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het licht komt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen, Johannes. Ja. Opening van Johannes' Evangelie. Nou, dus de, de hele symboliek van het licht en Christus als de dageraad... of Christus als de zon, die verwijst naar het eeuwige de vader... Eh, dat, dat is natuurlijk een gegeven wat natuurlijk prachtig uitkomt in, de, in deze, deze zonnewende periode. Uh, ik, ik vind het ook niet erg dat mensen dus die van het ver zijn afgedwaald, dat die dan naar dit element vooral grijpen. Maar ja, dat andere, is wat, voor, wat voor ons als christen toch belangrijk is, natuurlijk toch dat Christus de, het licht is die in het duisternis is gekomen. Er staan allerlei verschillende verhalen in het boekje. Van Godfried Beaumans tot nou ja, het Lucas-evangelie. Maar u houdt niet van sprookjesachtige kerstverhalen. Nou, er zit toch één sprookjesachtig kerstverhaal wel in... Voor Godfried Bomen, inderdaad het laatste verhaal. De Engel het dat. De Engel, dat is een ja. klassiek verhaal. Maar kijk, ik kan me herinneren... dat in de selectie die we hebben gemaakt... mag ik even het boek ja? pakken? De selectie die we hebben gemaakt... we wilden, we wilden eigenlijk... word dat wil zeggen, de uitgeverij... Mijnema en de redactrice Liedeke van Beek... wij wilden... Nou ja, of ik wilde eigenlijk... Kijk, vorig jaar had ik in het Katerijnenconvent op eerste kerstdag... had ik kerstverhalen gelezen... en toen was ik niet zo tevreden over de keuze die ik had. En toen wilde ik eigenlijk vooral kerstverhalen hebben... die echt gaan over het christelijke kerstfeest. Dus Christus geboren in de stal te Bethlehem. Dat, die oogst bleek niet zo groot te zijn. En toen is dat uitgebreid met, ik zal het maar zo noemen... de ellende van kerst dat wil zeggen mensen zijn eenzaam en er zijn allemaal enzovoort enzovoort ja. en, maar dat, toen dienen zich ook uh, sprookjesachtige kerstverhalen uh, dienen zich aan ja daar heb je niet zoveel aan um, dan kan je een beetje in de in de meneer Potter affaire Harry Potter sfeer en wil, daar dat, heeft u niks mee dat, dat wilde ik liever niet nee nee um, uh, uh, is het boek dan ook alleen maar interessant voor gelovigen geen zin. Uh, er komen nogal wat verhalen in voor die überhaupt met geloof niks te doen hebben. Als ik weer even het boek van ja. u mag er ja. pakken. Uh, het, is, het zit bijvoorbeeld, er zit, zit ook een anti-kerstverhaal in zelfs. Dat heb ik met een zekere spot. Ik bedoel, met een vrolijke ironie, gedaan. Namelijk van Maxim Gorki. Dat heet Kerstspoken. Dat die, in dat verhaal wordt het enigszins op de hak genomen... dat al die mensen die kerstverhalen schrijven... altijd over die eenzaamheid uh, het hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld is er ook een verhaal in van Ed Hoornick, de trompet. Uh, dat is een verhaal dat speelt in Zeeland in de jaren... Eigenlijk in de jaren 50, na de ramp daar, daar komt het hele gebeuren niet in voor. Dus het is wel bedoeld voor, voor heidenen, voor christenen en voor mensen die eventueel christen willen worden of mensen die christen zijn geweest. En gaat u de komende tijd nog iets voordragen? Ja, vanmiddag om half twee lees ik in de, in de boekhandel Heiden in de Kerkstraat in bos En vanavond in de Pauluskerk in Rotterdam. En daar kunnen mensen nog naartoe? Daar kunnen mensen naartoe, ja. Vanavond is dat in het kader van een concert, een concert om, om, om zeven uur en een concert om half negen. Allemaal in het kader van kerst. Straks meer over kerstverhalen, maar eerst muziek van Maria. Niet die uit Bethlehem, we blijven een beetje in de sfeer, maar die uit Noorwegen. Hier is Maria Mena met Home for Christmas.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 Christmas van Maria Mena van het gelijknamige album uit 2010. Dit is, dit is de zondag en ik praat vanmorgen met priester en kunsthistoricus Antoine Baudard. Voor, uh, de, ja, daarnet kwam eigenlijk de sprake dat hij als kind al dacht: Ik wil priester worden. En we stipten ook het boek Kerstverhalen aan dat hij samenstelde. Um, nou, er staan zo'n 20 verhalen in um, die u ja, eigenlijk bovengemiddeld uh, interessant vindt, mag ik aannemen? Ja, dat kun je ja. zeggen, ja. Uh, uh, uh, Luisterde u als kind al graag naar kerstverhalen? Ja. ja, niet überhaupt naar verhalen. Mijn moeder, wij hadden thuis het, het sprookjesboek van Gream, De gebroeders Gream. Daar las mijn moeder altijd het voor. Dus daar ben, ik, daar ben ik dus aan gewend geraakt. En ik heb één verhaal hierin opgenomen... uit een, uit een boek dat ik nog in mijn bezit heb... uit mijn kinderjaren... Um, um, en een, een verhaal wat ik ook uit het kinderjaren, waar ik altijd tranen met tuin om heb moeten wenen, huilen... Ja. Was, uh, was een verhaal dat ik toch niet heb opgenomen. Vond ik achteraf toch een draak, <laughs> literair gesproken. Maar dat ging over een jongetje... Uh, die, die, met, die met zijn ouders naar, naar Indië gaat. Dus, dat is tegenwoordig Indonesië dus. Ja. Naar Indië gaat en die, uh, en die zijn moeder verliest. Nou, wat is erger voor een kind dan je moeder te verliezen. En op een gegeven moment gaat hij dan met zijn vader... terug op de boot naar Nederland... En dan is die moeder gestorven daar in, in Indië. En dat heb ik altijd zo'n vreselijk, vreselijk droevig verhaal gevonden. Maar Toen ik het herlas, toen vond ik het veel te langdradig... en ook een beetje te veel een tranentrekker. Dus maar dat... er staat nog een ander, ander verhaal in... wat ook een link heeft met uw moeder? Nee, nee, nee, nee dat staat geen oh, dat... verhaal in met mijn moeder. Nee, dat staat, dit is een, uh, ik heb er, er een verhaal in opgenomen van uh, Gerard Walschap en een verhaal van Ernst Klaas. Dat zijn twee, twee Vlaamse auteurs. En het, een van die twee verhalen, het tweede verhaal van Klaas... gaat over de drie koningen. Dat heb ik uh, inderdaad in, in verkorte versie in dit boek opgenomen. Ah, oké. Okay. Um, uh, en, en welke herinnering, uh, herinneringen komen bij u boven als, als u denkt aan kerst vroeger? Dat betekende dat in de katholieke traditie was het zo... dat de nachtmis toen niet om twaalf uur was... maar die was morgens, morgens om vier uur. Vier uur. Of half vier, ja. Dus het was betek dat betekende vroeg naar bed en dan de hele nacht niet slapen... en dan, uh, dan uh, op, op een, uh, inderdaad op een onchristelijke uur, zoals u straks al zei, opstaan... Ja. en dan naar de kerk gaan en daar dan zingen of, de mis, of, de, of, of, of, of misdienaar zijn. En dat was altijd indrukwekkend. En bovendien was het vroeger zo dat er drie Eugustievieringen... achter elkaar uh, opgedragen... En uh, dat wil zeggen, één heel uitvoerig met, met, met alles wat erbij hoort. En daarna twee snellere. En dan ging mijn moeder altijd al naar huis naar de eerste, naar de eerste hoogmis. Want die ging dan de tafel vast bereiden. Mijn vader was altijd een zeer, um, dat wil zeggen, meer um, vroom. Uh, in de betekenis van, uh, nou, dat, je ook, dat je ook de tijd in de kerk gewoon doorbracht. En mijn moeder was altijd wat praktischer ingesteld. Dus die ging dan vast naar huis om de kaars aan te steken en de, en de, en de ontbijt te bereiden. Want dat hoorde natuurlijk bij het kerstgebeuren alles moet wel klaar zijn als iedereen thuis is. Zoiets, ja. ja. Um, uh, we vragen altijd aan onze gasten om een foto mee te nemen... van iemand die hen inspireert. En nu zie ik een foto liggen van uw moeder. Ja, dat hadden we dus ook zo afgesproken... met uw redactie, als ik het mag ja, zeggen. Ja, ja want ik vind, het een, ik vind het nogal... ik vind het nogal wat om eigenlijk iemand uh, te presenteren... die je inspireert. Maar mijn moeder heeft me natuurlijk altijd geïnspireerd. Dus, ja. uh, dus in zoverre is het ook... en, en bovendien de, de kerstperiode... waarin je vooral denkt aan je eigen kind zijn periode. Bovendien aan ben ik... Er... Is dat zo? Denk je ja, daar ik denk, ik denk daar zeer aan, ja, ja, ja. Ik denk dat er meer mensen dat wel hebben, hoor. Bovendien uh, is het ook niet een... Het kerstfeest is natuurlijk ook een, een periode... waarin je oproept... althans uh, uh, doe ik om het kind in jezelf nog eens wakker te schudden. Als je niet zegt, als kinderen zullen het rijk er helemaal niet binnen gaan... niet alleen dat, mm. maar ook dat wij een bepaalde mate van kinderlijkheid... naïviteit in de positieve zin... Uh, dus dat wij zonder meer cynisme en bitterheid... al die zaken afwijzen. Enfin, dat zijn allemaal elementen die bij mij met, bij kerst horen. En dan denk ik ook speciaal aan mijn moeder. Want ja, net als, net, net als het kindje Jezus door Maria is gedragen... zo ben ik ook door mijn moeder gedragen, ja. negen maanden lang. Prachtige vrouw. Dank u wel. En, en een, een pittige uitstraling. Ja, nee, dat, ik, heb, ik heb iets wat van haar. <laughs> ja. Lijkt u meer op uw moeder of meer op uw vader? Ik, naar mijn zegt lijkt ik meer op mijn moeder. Ja. Maar ik heb ook wel iets van mijn vader, moet ik zeggen. Ja. En wat heeft u dan voor uw moeder? Ik heb van mijn moeder meer het intuïtieve. Zo. En het ook wel temperamentvolle. Dus um, dat je altijd je geduld moet bewaren, zal ik maar zeggen. Ja, en, en, en van uw vader meer de ratio? Van mijn vader meer de ratio en ik denk van mijn vader meer het, uh, de religiositeit. Oké. Okay. Dat denk ik, dat denk ik, ja. Maar ook wel het, en het, en het, uh, het uh, ja, nee, dat kun je wel zo zeggen, ja. Dat is het, laten we zeggen de rationaliteit, dat kun je wel zo zeggen, ja. Ze waren dus gelovig? <kuggen> ze waren, waren gewoon katholiek. Ja. ja. En wat vonden ze van dat u van jongs af aan al priester wilde worden? Dat vond mijn moeder, met name eigenlijk maar niet, niet, zo, niet zo geschikt, nee. Want, dus vond u ook de dommig en de dagdromerig? Nee, ze vond dat ik uh, niet genoeg uh, op mijn broer leek. Ik, heb, ik had één broer, die is nu gestorven, ouder dan ik. En die, uh, en die was wat je noemt, uh, er was een voetballer en al die dingen die erbij horen. Mm -hmm. En ik was dat helemaal niet. Ik zat dus meer thuis en ik zat met een boekje in een hoekje, zoals het klassiek heet. Ja. <coughs> en ik speelde dus schooltje en ik speelde dus prizertje. En dat was dus niet uh, dat mijn moeder dacht, ja maar hoe kan, kan, kan zo'n jongen ooit in de wereld... Uh, manbaar worden hè? En ja. achteraf is het wel gelukt maar ik heb natuurlijk een stoerheid die meer van binnen zit dan van buiten ja en, en zijn ze achteraf uh, ja, trots wel, op u geweest jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel en dat spraken ze ook uit uh, dat, mijn vader sprak nooit wat uit maar, um, maar via een omweg heb ik dat wel gehoord ja maar het is ook, ook die Dat is ook is veel, hè? typisch voor vaders. Ja, maar ook dat moet je natuurlijk in de, in de tijd plaatsen. Ik kan me herinneren dat ik een benoeming kreeg als priester... en dat mijn vader toen zei, toen citeerde hij iemand anders... die zei dan, bent u zeker wel trots op uw zoon? Nou, dat is de eerste keer dat ik het toen hoorde. Ja. Maar goed, dat hoort ook bij zo'n cultuur. Dus daar heb ik verder geen tweede gedachte over. En mijn moeder, die was, die, die, die was er dus niet voor. Um, maar um, toen ik het eenmaal was, toen vond ze het ook mooi. Ja. Even terug naar Kerst. Uh, wie denkt aan Kerst. Uh, denkt vandaag de dag bijna niet meer aan religieus ge gemotiveerde symbolen. Maar bijna meer aan eerste gourmetdag en tweede gourmetdag. Het is bijna meer een consumentenfeest geworden. Ja, dat schrijft u dat... zelf ook in de inleiding van, van het boek Kerstverhalen. Ja, dat, uh, niet deze titel, niet deze woorden die u kiest. Nou, maar, de, de... Maar, maar het is wel zo dat, dat natuurlijk, het is een, het is een consumentenfeest. Geworden voor een groot gedeelte. En ik wil dat ook niet afwijzen, want het goede de aarde hebben we niet voor niks gekregen van onze schepper. Mm -hmm. um, hoe grondig mag best? Ja, maar ik raad wel aan waarom zou je niet een zekere matigheid betrachten? Want zoals je wellicht ook weet, na de 1 januari krijg je meteen weer reclames op de televisie. waarin staat hoe je moet afvallen. Nou, je kunt beter gewoon te, telkens wat minder eten. dan hoef je niet af te vallen ook. veel gezonder ja. ook. Ja. Dus in zoverre ben ik wel voor een zekere mate van matigheid. Um, maar uh, waarom zou je een groot feest ook niet groot? vieren. Ja. Dus ik wil dat, ik wil net zo goed als mensen die één keer per jaar naar de kerk komen, alleen maar in de kerstnacht. Die kun je wel afrekenen op van nou, u komt nooit, dus komt u nu ook maar niet. Nee, ik ben blij dat die mensen komen. Komt u dan vooral één keer per jaar en overweegt u eens of u misschien nog eens een keer komt. Ja. En, en wat zegt u tegen mensen? Uh, nou, ik vind het een prachtig verhaal, maar, maar, maar meer vind ik het eigenlijk niet. Het is een mooi sprookje bijna. Ja, nou ja dat, de, de, ik bedoel dat wij leven in, in een zogeheten tolerant land, hoewel wij zijn behoorlijk intolerant vind ik trouwens, maar dat even te zeiden. Ja. Um, nou ja, dat moet je, dat moet je de mensen. Ik wil even. Waar ik wel een groot bezwaar tegen heb, als ik dat mag zeggen, hm? is de immense domheid. Vooral in de media. Gisterochtend heb ik geluisterd naar het programma... Uh, de Tros Nieuws Show. En daar kwam me iets aan voeren over de engelen... die geen vleugels zouden hebben of zoiets. En er werd daar een, een mevrouw geïnterviewd... die van toeten nog blazen wist over de katholieke kerk. En, denk ik, en dan zegt zo'n presentator... Nou ja, kunnen we niet helemaal alles afschaffen? Dit is van een immense domheid. Want? Maar ook van een, van een immense intolerantie. Ja. Als je het niet weet, hou dan je mond. Ja. Ja, uh, uh, u bent ook kunsthistoricus, mm -hmm. uh, uh, we hebben het de hele tijd over verhalen, maar uh, kunnen beelden of noten, muziek, uh, soms nog bruggen slaan waar woorden niet meer landen? Ja, ik denk dat een van de mogelijkheden uh, om het woord gods uh, te verbreiden, dus, uh, dat is natuurlijk in het beeld. Ja. Binnenkort gaat er een grote tentoonstelling open in het Katerijnenconvent. Uh, het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat zoveel jaar. Ik ben, weet niet precies hoeveel. Ik mag die tentoonstelling openen. Ik maak er ook drie, uh, drie programma's over voor de RKK. Mm -hmm. uh, dat is namelijk aan de hand van de beelden de Bijbel vertellen. He, dat zijn ja. heel veel, in de schilderkunst is heel veel aan de orde. En dat is natuurlijk een, een, een, een, een, een element dat je... De, ik kan u, ook, kan u nog iets anders nog vertellen. Op, um, op eerste kerstdag tussen de, tussen de paus en de koningin... Hè, dus na Ulbricht Orbië en de koningin, of de koning nu dan, op Nederland 2... Ja? Ja. heb ik een programma met Leo Feijen. En daar gaan we aan de hand van een kunstwerk in Umbrië in Spello... waar het hele kerstgebeuren is bij uitgebeeld... proberen ik het kerstverhaal nog even zo te vertellen. Dus de beelden zijn enorm belangrijk. Ja, uh, u woont grotendeels in Rome. Ja. Uh, waar vuurt u deze kerst? Dit keer vier ik kerst in Groningen. Ik doe daar de Latijnse nachtmis, uh, s avonds En uh, ik ben dus de hele dag daar. En de tweede kerstdag ben ik in Maria Laag, in de buurt van Bon. Waar ik voor Nederlanders die daar op bezoek zijn... Uh, de tweede kerstdag viering doe. En, en, en maakt het qua beleving uit of je in Nederland in Duitsland bent nee, of in Rome? Nee, maakt helemaal niets uit. Nee? Het is niet een straf om in, uh, in Nederland te zijn? Uh, een, een kleine straf. <laughs> een kleine straf, toch wel. Leg eens uit? Nou ja, ik ben, ik ben, ik ben gemakkelijker in, in, in Rome, maar uh, het is heel goed om ook om, om hier in, dit, in, de, in, deze, in deze omgeving waar ik tenslotte vandaan kom en waarvan ik, ik ben van deze cultuur niet. Dus ik ben ook dankbaar dat ik hier heb mogen studeren enzovoort. Ja. Dus uh, ik mag ook iets terugdoen. Uh, de kerk heeft van ouds ook oog voor de minder bedeelden, zeker met kerst. Uh, heeft u veel contact met deze doelgroep? De, met de diakonie, eh, ja, maar niet op die wijze. Eh, ja, in Rome lopen eindeloos veel bedelaars rond. Dat, dat is, vind ik op zich wel een probleem, omdat je niet weet hoe je daar precies mee om moet gaan. Ja. <coughs> maar ik ben niet en iemand. En als u met zo'n wit langs loopt dan, ik... dan dus je moet je moet wel. Eh, Vroeger had ik altijd duizend, duizend lieren eh, briefjes in mijn zak. En tegenwoordig heb ik dan eh, euro, eh, eh, zo'n euro stuk in mijn zak, want ja. Maar ook dan, dat is toch heel moeilijk. Dat, blijft heel, dat is een heel moeilijk. Omdat het ook gedeeltelijk georganiseerd is, uh, de bedelarij. En anderzijds zie je natuurlijk mensen die er heel slecht aan toe zijn. Ja. Maar ik ben niet, mijn eerste, ik ben niet van het type, uh, denk ik. Um, mijn talent ligt meer, als ik het zo mag zeggen. meer in het, in het bekeren van, uh, van mensen door middel van de zalen en door middel van de radio en de televisie en in, op het één op een gesprek dan dat ik de figuur ben die eten uit gaat delen uh, ja. in arme wijken. Daar, ben ja. ik, daar heb ik eigenlijk min, weinig gedaan. Um, uh, afgelopen vrijdag zei uh, de paus Franciscus... Uh, wie eten weggooit, steelt eigenlijk van de armen. Ja, dat heeft hij al vaker gezegd. Nou, dat is natuurlijk ook zo, eten weggooien hoor je niet te doen. Ik bedoel, een boterham die je hebt bewaard, kun je altijd nog roosteren. Dus ik ben dat met de paus 100% eens, kan ik zeggen. Nou, straks praten we door over de persoon van het jaar... volgens Time Magazine, zijn naam is al even gevallen, paus Franciscus. Ik ben benieuwd wat u van hem vindt... maar eerst een overzicht van het nieuws gelezen door... ik weet eigenlijk niet of hij... Marjan Koekoek. Ja, zin dat zin is waar. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De aanslag op een vliegtuig boven het Schotse dorp Lockerbie wordt opnieuw onderzocht. Onderzoekers uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten reizen op korte termijn naar Libië... om te praten over het uitwisselen van documenten en het ondervragen van getuigen. In de verklaring zeggen Groot-Brittannië, de VS en Libië... dat ze na 25 jaar willen weten wie er achter de aanslag zit. Het is nooit duidelijk geworden wie de opdracht heeft gegeven... om in het toestel een bomkoffer te plaatsen. Bij de middag en avond in Hamburg zijn meer dan 100 politiemensen gewond geraakt. De politie zegt dat 117 agenten verwondingen hebben, 16 zijn naar het ziekenhuis gebracht. De problemen begonnen toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum in Hamburg uit de hand liep. Voor de kust van Lissabon zijn zes mensen omgekomen toen hun boot kapzeisde en zonk. Het plezierjacht werd gegrepen door metershoge golven en sloeg om. Een eenopvarende overleefde het ongeluk voor de kust bij Lissabon wordt gewaarschuwd... voor golven van 4,5 meter hoog. En de piloot van het vliegtuig... dat op 29 november in Namibië verongelukte... heeft zijn toestel waarschijnlijk bewust laten neerstorten. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de zwarte dozen. De gezagvoerder had gerommeld met de automatische piloot. En te horen is dat hij de gezagvoerder, die even weg was... niet meer in de cockpit wilde laten. Er kwamen 33 mensen om bij die crash... En het weer, buien, af en toe zon. En het wordt vandaag een graad of negen. Tot zover. Dit is de Zondag op Radio 1. Ja, goedemorgen, dit is de Zondag. Als u net de radio aanzet, een hele goede morgen... en heel puik dat u luistert. Vanmorgen te gast priester en kunsthistoricus Antoine Baudaar. Hij woont grotendeels in Rome en deels in Nederland... en voor half acht bespraken we zijn samengestelde boek met kerstverhalen... zijn band met zijn moeder en zijn visie op kerst... Maar nu wil ik het graag met u hebben over de nieuwe paus, paus Franciscus, die dit jaar aantrad. Uh, u zei na het, na het aftreden van paus Benedictus, ik denk dat de nieuwe paus een Zuid-Amerikaan zal zijn. Ja. Beschikt u behalve over priestelijke ook over profetische gaven? Geen zins. Uh, uh, nee, uh, als je, of als je, Tenzij je onder profetisch uh, verstaat dat profetisch uh, betekent dat je dingen moet zeggen die gezegd moeten worden. Zonder daarmee uh, naar jezelf uh, verder te kijken, dus uh, zonder met jezelf rekening te houden. Nee, ik heb wel gezegd toen ook, toen de paus gekozen werd, dus Bergoglio, um, paus Franciscus, die hij als naam heeft gekozen. Mm -hmm. uh, dat hij de juiste man op het juiste moment in de kerkgeschiedenis is en dat blijkt ook. Maar ook daar hoef je niet, hoef je niet voor bijzondere gaven te hebben om dat te kunnen zien. Nee. De vraag hoe zullen we Benedictus herinneren... beantwoordde u in een eerder interview als de professor, de grote geleerde en de theoloog. Ja, en we zullen nog heel veel uit zijn boeken kunnen putten. Dus de paus, de paus Benedictus zal heel lang nog voortleven. Het zal me zelfs niet verbazen als hij in de katholieke traditie... zou worden uitgeroepen als kerkleraar. Die man heeft een geweldige intuïtie gecombineerd... met een groot geloof en een, en een, een grote fijnzinnigheid. Maar die eer heeft hij niet gehad tot nu toe? Nee, maar, dat, maar, maar iemand wordt kerkleraar benoemd als hij dood is. Dus dat is hij is al niet dood, dus dat kan altijd nog. Nee, maar, maar, maar goed, in, in de publieke op, opinie staat hij uh, niet zo bekend. Nee, dat is wel zo, maar dat is omdat men... Omdat men kijk, dat is het interessante, uh, dat uh, nu... Uh, ik, ik zag zelfs nog een artikel vorige week in de NRC... Bene, de meest heidense krant van Nederland... Ja. en de meest anti-katholieke krant van Nederland... Uh, ook wel anti-christelijke krant van Nederland, de NRC dus... Geheten kwaliteitscourant. Uh, dat zelfs daarin wordt nu over paus Franciscus geschreven. Dat is inderdaad wel bijzonder, ja. ja maar, uh, doet hij het goed? Hij doet het goed. Dat wil zeggen, hij spreekt veel mensen aan. Spreekt hij u aan? Mij niet zo. Maar ik hou meer van Benedictus. Ik ben meer van het type van de boeken enzovoort. En, uh, maar ik zie wel in uh, ho hoezeer hij nu de juiste man is. Ja, en, maar waarom spreekt het u dan niet aan? Nou, ik hou, ik hou niet zo van... Hij zou in bepaalde opzichten een Hollander kunnen zijn... met zijn recht aan opmerkingen. En ik hou meer... Hij pleit wel voor tederheid, maar ik vind hem niet zo teder. Hij nee? pleit ook overigens voor vrolijkheid. Oh, oh, oh. En daar ben ik erg voor. Uh, uh, tederheid? Uh, uh, uh, uh, laatst heeft hij een, een man met zweren over zijn hele gezicht ja, gekust. Ja, dat, dat is toch heel teder? Nee, dat doet Franciscus ook. Franciscus, Francis, maar ik bedoel met, ik bedoel met tederheid uh, dat je mensen niet in een hoek moet zetten. En dat doet hij wel. En dat vind ik dus niet plezier. Uh, welke mensen... Nou, met name, met name uh, priesters dat heeft hij daarmee gedaan. Nou, dus, dat vind ik dus niet plezier. Uh, maar als hem de vraag gesteld wordt: uh, wat vindt u van homo priesters? dan zegt hij: uh, who am I to judge? Dat weet ik wel, maar daar gaat het niet over. Het gaat over het feit, de, de, goed, dat, dat, dat zijn details. Het gaat niet over homopries, het gaat over mensen die homoseksueel leven. Ja. Dus überhaupt homoseksueel, homoseksueel georiënteerde mensen... die ook dat in de praktijk brengen. Die mensen die u niet. Maar het zou geen enkele paus doen. Niet, oordeelt niet op dat je niet geoordeeld zult worden. Dus het is niks nieuws. Alleen het nieuwe is dat hij het uitgesproken heeft. Ja. Nou ja het, dat is mooi. Het, prachtig. Ja. Prachtig. Ja. Uh, en een ander voorbeeld is... hij sneekt het Vaticaan uit om uh, uh, arme mensen te helpen. Dat is niet zo. Dat is een fabeltje. Ja? Natuurlijk. Is dat in de media ja, gebracht? Ja, natuurlijk. Er zijn zoveel dingen in de media... waar ook moslims de voeten hebben gewassen of gekust. Dat is helemaal niet waar. In de, de plechtigheden op, op Witte Donderdag... is het inderdaad zo dat de, de celebrant, in dit geval de paus... Uh, gelovigen de, de, de, de voeten wast en kust. Maar de, nou houden we het eens een keertje in eigen kring... is het weer niet goed. <lacht> dus uh, nee, dat zijn allemaal van die fabels eromheen. Dat is, ook, dat is, dat is de hype van dit, dit moment. En ik hou niet van die hypes. Nee? Nee. Is de, hij is de, het, is de, het is allemaal te populistisch. Eh... Uh, nou, dat, is, dat, mag ik misschien, dat wil ik misschien niet onmiddellijk formuleren. Maar het is wel vooral de beeldvorming die het doet. De beeldvorm van Benedictus was uitermate slecht. Ja. De beeldvorm van deze pauze is uitermate goed. En dat is natuurlijk positief voor de kerk. De kerk profiteert er ten hoogste van. Maar we moeten er natuurlijk wel uh, uh, rekening mee houden... dat nu, als men nu denkt dat de pauze nu ineens voor dit en dat en zo, en zo is... Mm -hmm. uh, dat is dat niet zo. Nee. Want hij heeft zich ook te houden aan de, aan de, aan de leer van de kerk. En dat, dat, dat, dat doet hij ook, dat zegt hij ook steeds... Dus de verwachtingen zijn wel erg hoog gespannen. Maar ik vind het wel opvallend dat u, dat u nou ja, uh, er niet zo enthousiast over bent... in de zin van tot zo'n beetje aan Maarten van Rossum aan toe... is iedereen enthousiast over deze pauze? Ja, maar als en... iedereen de gracht springt, hoef ik het nog niet te doen. Nee, uh, dat is waar. Uh, maar aan de andere kant, dat zegt de man... die in 2006 achterop de scooter zat bij Jan Mulder... in een commercial voor een bepaalde bank met een blauwe leeuw. Ja, maar dat, was, dat ging ook naar een goed doel. Dus dat, daar is helemaal geen bezwaar tegen. Bovendien heb ik daarmee aangegeven dat je ook... Uh... Maar dat is toch ook een, een bepaalde vorm van... Natuurlijk. Media bespelen en. Een, natuurlijk. Je ja, van nee. een hype creëren misschien. Nou, dat was het geloof ik niet. Nou, maar, maar het is, U was wel, wel in het nieuws toen. Maar het is wel. Maar, ja goed, ik ben wel eens vaak in het nieuws. <lacht> maar ik, ik, ik, ik schuw niet de media. Ik ben ook heel dankbaar dat deze pauze. Dat valt ontzettend. Kijk, u vraagt aan mij of ik erg enthousiast ben. Nou, ik was enthousiast over Benedictus. Maar als ik daar, als ik dan zeg. Punt. En dan zeg ik wat er allemaal fantastisch is, is er natuurlijk ja. fantastisch. Veel fantastisch. Ik vind dat hij heel. Hij, hij raadt ook iedereen aan. Om, om vooral naar de mensen toe te gaan. Daar ben ik met hem 100% eens. Hij is ook degene die vooral zegt. Toch, euh, blij, laten wij toch niet blijven steken bij wat allemaal niet mag. Laten we toch erom gaan waarom, waarom het wel gaat. Nou, dat ben ik met hem, in zekere zin ben ik met deze paus het honderd eens. Bijvoorbeeld ook, ik zal dat niet te lang trekken, maar één ding nog. Ja. Uh, er is altijd in de katholieke traditie een gezonde spanning... tussen de theorieën en de praktijk en de leer en het leven. Ja. En de, de, het ideaal is anders dan de werkelijkheid. En het, deze paus benoemt dat ook. En dat ja. is heel bevrijdend. Maar het lijkt wel of deze uh, paus gaat, gaat voor het leven en iets minder voor de leer. En dat is de verwarring. Kijk, uh, wanneer, wanneer je in het openbaar spreekt... zoals ik dus nu aan deze, op de radio... Mm -hmm. uh, kan ik nooit uh, uh, de, de voorkeur geven aan het leven boven de leer. Maar ik moet, al, ik moet, altijd, ik moet altijd blijven vaststellen... dat de en het leven met elkaar te maken hebben... en dat de leer wel het ideaal blijft. Ja. Je kunt dus nooit algemene uitspraken doen. En dat is precies de valkuil van de publieke opinie of de hype rond deze paus. Ja. Deze paus zal ten slotte ook moeten vasthouden... zal hij ook zeker doen, doet hij ook, aan de leer, aan het ideaal. Maar ja, om een bepaald voetballiedje te citeren... het, het is toch belangrijker om te zeggen geen woorden, maar daden? Tuurlijk, Johannes, Johannes schrijft in zijn evangelie dat het gaat... het geloof moet gedaan worden, natuurlijk. En de een doet het door middel van boeken te schrijven, zoals Benedictus... Mm -hmm. uh, en de ander doet het door, door veel kindertjes te kussen op het sint Pietersplein... Wat de overigens Benedictus ook deed. En Johannes Paulus II ook. Ja. Uh, u heeft wel eens gezegd. Uh, protestanten kennen de Bijbel het beste. Maar Katholieken begrijpen hem beter. Nou, dat is, dat is van Herman Vinkers. <laughs> Herman Vinkers, die ik zeer bewonder. Die, die heeft dus gezegd. Nou, kijk, ze weten er weer meer van. Maar wij begrijpen hem beter. Nou ja, dat is, dat, dat, kijk, als je dat dus, Maar wat, dat, eens uit? Als je dat Als je dat een beetje vriendelijk vertaalt. Ja. Betekent het dat, uh, dat. Nou ja, als ik dus. Ik debatteer heel veel met, uh, in, in protestante kringen met name in protestanten orthodox, uh, orthodox protestantenkringen... en dan vooral bij studenten... dan weten ze altijd precies kwantitatief dat het hoofdstuk 2 vers 3 is. En dan zeg ik, ja, ik ken de Bijbel ook... maar zeg ik zeg eventjes wat er staat bij hoofdstuk 2 vers 3. Ze zijn dus kwantitatief en kwalitatief goed op de hoogte. Ja. Dat is een gegeven. Maar wij zijn sowieso al de types van niet of, of in het, in het leven... maar en, en... He, ja. En het een en het ander. Dus de, de, de totale mens. In onze liturgie is het niet alleen nodig dat je dus zingt op hele of halve noten en luistert naar het woord, ja. maar het hele lijf doet als het ware bij ons mee. Dus het is niet geen woorden maar daden, maar het is en woorden en daden. Precies. <lacht> maar de daden zijn belangrijker dan de woorden. Ja. Uh, is deze pauze Vaticaans genoeg? Nou, ik, ben, ik ben. Kijk, het mooie dat hij dus uit een ander werelddeel komt. is dat hij dus gemakkelijker van buiten komend. dus niet uit de curie voortkomend, maar van buiten komend. dat hij met waarschijnlijk frisser er tegenover kan staan... Ja. en op grond daarvan ook gemakkelijker... zonder zes persoons de zaken kan reorganiseren... het welk zeer hard nodig is. En dat is een van de verdiensten van deze paus... dat hij daar hard mee aan het werk is. En bijvoorbeeld in een uh, tweedehands... er een nootje 4 rondrijdt in plaats van... Nou, de, dat vind, die vind die ik muziek. van die symbool... symbool... Uh, uh, uh, uh, hoe heet dat? Symbool uh, gedoe. dat hou ik niet van. Nee. De uh, pure armoede in twee huizen wonen vind ik ook overdreven. Ja. Uh, zal de Rooms-Katholieke Kerk door zijn komst een minder Europees... en een iets meer Latijns-Amerikaans karakter krijgen? Het schijnt zo te zijn, dat lees je nu in commentaren... zowel op de hele wereld, ook in de Washington Post... en ook trouwens onlangs in Elsevier... dat hij de, de wereld wel erg beschouwt vanuit Argentinië nog altijd. Um, de kerk zal niet zozeer meer Zuid-Amerikaans worden... maar de kerk zal wel meer mondiaal zijn. Maar daar is Johannes Paulus II echt, al echt mee begonnen... Ja. Dus is, dat is al aan de gang sinds die Poolse pauze is gekomen. Sinds 1978. Ja. Uh, uh, nog even hoor. Juicht u nu die laagdrempelige houding van Franciscus toe of, of niet? Kijk, de inhoud is niet veranderd. De stijl is anders. Ik houd niet van deze stijl. Mij hoeft niet iedere keer gewenst te worden smakelijk eten... en goedemorgen en goede avond. Vind ik niet nodig. Nee. Dus ik, maar dat is een kwestie van mijn temperament. Zeg meer over mij ja. dan over hem. Ja. Benedictus werd eigenlijk heel kritisch bejegend in, in, in alle in een, media. Ja, vooral in de Nederlandse. Ja, maar anders ook trouwens, ja. En uh, Franciscus krijgt veel meer krediet. Ja, is dat, is dat is, begrijpelijk? Dat, dat is een voordeel. Ja, kijk, Nederlanders zijn dol op gewoonheid niet. Ja. Dus uh, dat, dat is al het antwoord. Uh, bent u eigenlijk nog trots op, trots op de katholieke kerk? Natuurlijk. Kijk, je moet bedenken: ieder paus heeft het eeuwig leven, maar niet noodzakelijkerwijs op deze aarde. Ja, stilte. Nou, dat is gewoon, deze periode hoort bij deze paus. De, ja. Hij is nu 77 of 78 geworden net. Nou, daarna komt er weer een andere pauze En dan krijg je weer een andere stijl. Ja, en daar zit u eigenlijk op te wachten. Nou, dat wil ik niet zeggen. Want dan ben ik misschien al lang gestorven. Maar het gaat, daar gaat het mij niet om. Het gaat om het gegeven dat er altijd een wisseling is. Dat een persoon altijd op mede door zijn stijl uh, um, de toon zet. En ja. deze toon is precies de toon die we nu nodig hebben. Dit nog een keer gezegd, op te op vermijden dat ik allerlei e-mails krijg. Dat ik weer eens een keer eh, niet uh, juich met iedereen zoals dat hoort. Zelfs met Maarten van Rossum. <lacht> uh, uh, uh, dit is misschien de, de, de progressieve kant van de katholieke die hem helemaal fantastisch vindt? Of, of kan je dat niet zo nou, zeggen? Ik vind dat niet, niet, niet precies positief is, uh, of progressief. Het is veel eer een bepaalde stijl. Doe ja. maar gewoon gek genoeg. Nou, deze paus houdt zich eraan. Ja. Nou, straks speciaal voor u iets totaal anders, een uniek cadeau in woorden. Maar eerst muziek van Foy Vance samen met Bonnie Raitt in You and I. <tied> Tomorrow may not be like any other day Van Voor en Bonnie Raid. Uh, ik kende de beste man helemaal niet, maar ik heb hem eventjes gegoogeld samen met mijn technicus Ans en uh, hij heeft een hele prachtige snor. Goed, dat terzijde. Dit is Dit is de zondag en vanmorgen bij mij aan tafel de bekendste katholiek van Nederland, priester en kunsthistoricus Antoine Baudard. In de meeste Europese landen, inclusief Nederland, kampen de kerken nog steeds met ledenverlies en ik las van de week een bericht uh, uh, op. Ja, op de Twitter van Elsevier, dat met name ouderen afhaken. En dat vond ik opvallend. Ja, ik heb dat niet gelezen, maar als ik daar eh, toch iets over probeer te zeggen... Mm -hmm. eh, wat mij wel treft, eh, dat is met name eh, mensen in de katholieke traditie... die in de jaren 70, 60, 70, 80 zijn overgegaan naar het moderne katholieke... die, ik krijg er wel eens post van, die zijn ongelooflijk bitter... Mm. Uh, die kunnen de slag niet meer maken naar de, naar de kerk die meer in het midden is staat, zou ik maar zo zeggen. In de protestante tradities zou ik me kunnen voorstellen dat daar de afkalving vooral geschiet bij mensen dus die op een gegeven moment uh, het vrijzinnig protestantisme zijn gaan omhelzen. Kijk, die, die afval... Al, ja, zo heet dat in, in gelovige kringen. Mm -hmm. Die afval zit hem nooit bij orthodoxe katholieken... of orthodoxe protestanten. Die zit hem altijd bij vrijzinnigen. En uh, ik, ik denk dat op een gegeven moment... die dan vermoeid zijn geraakt van het een en het ander. Bovendien de katholieke kerk heeft de kampen gehad... zoals u weet, met, met, een, met een hoop schandalen. Ja. In het kader van pedoseksualiteit. Dus dat is een reden om... En bovendien hoef je dan nooit meer op een feestje uit te leggen... waarop je nog katholiek bent. He? Dus dat is dan wel een voordeel, als ik het zo mag zeggen. Dus... Dat verbaast me. Jonge mensen zijn, het, weet, zijn niet behept met die, met, die, met, die, met die kwesties van toen. Ze nee. kennen ook niet de kerk van vroeger. En uh, die zijn ook zoekend. Ja, En de kerk heeft daarmee toch ook kansen, vind ik. Ik hoor dus niet tot de pessimisten. Net, net zo min als Pas Franciscus. Uh, uh, want uh, uh, het geeft nu juist kansen. Ja, omdat, omdat, omdat uh, de, de, uh, om zo te zeggen, de maakbare samenleving blijkt niet, te niet, blijkt niet te kloppen. We hebben een periode achter de rug. Van crisis die er bijna nu voorbij is. Economische crisis bedoel ik. Maar we hebben ook een periode achter de rug die nog gaande is. Dat mensen makkelijk een baan verliezen. Dat lang moeten doorwerken. Er is veel meer onzekerheid. Pensioenen, ja. al die dingen meer. Nou, Dat dwingt je toch ook om na te denken over het leven. En hoe kan de kerk daarop inspelen? De kerk kan vooral inspelen door te troosten. Door de mensen nabij te zijn. Door te luisteren. Kijk, al het spreken begint met luisteren. En al alle, het alle mensen nabij proberen te zijn... begint ook met mensen nabij zijn. En de kerk, de kerk heeft een grote, poging, een grote mogelijkheid... en ook, doet er ook pogingen toe om te troosten. Ja. ja. Je kan niet alles even goed doen... maar wat moet volgens u prioriteit krijgen... in de meerjarenplannen van de kerk? Dat betekent het, het woord gods uitdragen en het doen... in eerste plaats. En vervolgens... Ook samenkomen in de kerk. Geloof in je eentje. Dat, dat lukt op een gegeven moment niet meer. Natuurlijk moet je ook in, in, in, naar je binnen keren om te bidden. Maar je moet ook samen zijn. Dus het is heel goed dat mensen de kerk terugvinden op zondagochtend. En, en wat is uw eigen rol daarin? Uh, mijn, mijn rol is daarin ten eerste dus door, door het ook te doen, net als iedereen. Ten tweede door erover te schrijven en erover te spreken. In de derde plaats door mijn mond te houden en, te, en vooral te luisteren naar mensen. En natuurlijk de heilige liturgie te vieren, uh, iedere dag. En, en, en daarover het woord te voeren, dus te preken. Ja. Um, en, en, uh, het zorg... gaat erom dat je mensen er bij God brengt, niet? Daar gaat het om. Ja. En, en zorgt paus Franciscus wat dat betreft voor nieuw Elan? Daarmee doe je paus Benedictus tekort, maar elke paus, ja, net nou, als elke priester, nou, dat, dat, dat doet iedereen, dat, dat, dat, dat doen wij allemaal. Ja. Dus deze paus doet het ook. Ja. Van protestantse zijde, onder meer in Nederland en Duitsland, is de hoop uitgesproken dat deze paus zich ecumenische zal opstellen. Hoopt u dat ook? Dat, dat hoop ik natuurlijk, en dat doet hij ook. Maar hij weet van de ecumenen weinig af, hoor. Laat ik wel zijn. Hij komt uit Zuid-Amerika, daar heb je geen moslims, heb je geen protestanten. Dus dit is niet zijn wereld. Nee. Uh, en degene die zeer veel voor de ecumene heeft gedaan, is Paus Benedictus. En deze paus staat natuurlijk in de traditie ook van Paus Benedictus, want hij, hij waardeert Paus Benedictus zeer. Kijk, Benedictus is vooral, degene, vooral de theoloog, zoals we al hebben vastgesteld. En hij is meer de man van de praktijk. Ja. Maar um, het is een, dat is een van die illusies. De ecumene kan niet voorbij gaan aan de theologie. Natuurlijk, de ecumene van het hart, de spirituele ecumene, is er al. Mm -hmm. We kunnen naar elkaars uh, preken luisteren over de kerkmuren heen die behoorlijk slecht zijn. Um, daar gaat het allemaal niet over. Maar dat is toch een kwestie van theologen. Ja. Um, de vorige paus Benedictus heeft u verschillende keren gesproken. Uh, bent u al bij de nieuwe op de koffie nee. geweest? Nee, nee, nee. nee. op de koffie dat is een <laughs> beetje te veel. Maar ik. Uh, nee, Heel, hoe ik, gaat ik, dat? Nou ja, dat hangt er vanaf. De vorige pauze heb ik een paar keer ontmoet. Eerst toen er nog geen paus was, toen kwam hij bij ons in huis. Want hij heeft in ons huis gewoond in de jaren zestig bij het Tweede Vaticaanse Concilie, Jozef Ratzinger. Uh, en bovendien, uh, ons huis bestond op een gegeven moment. Uh, is al pauselijk vanaf 1406. Nee, pardon, vijf, uh, ja, 1406. Dus, dus, dan, dus in 2006 herinner ik me dat we daar ook bij paus Benedictus zijn geweest. Want uh, woont u op loopafstand van het Vaticaan? Ja, ik woon uh, als ik doorstap een kwartiertje. Uh, uh, ja, dus het is heel dichtbij. Uh, bij deze pauze is, is dat niet gebeurd. Maar misschien doet ze het een keer voor. Of doet zich niet voor. Ik moet zeggen dat ik niet zo... Maar zou... u kan toch ook een gesprek aanvragen, of niet? Nee, nee een gesprek aanvragen. Is, daar, bovendien, moet ik eens helemaal... nou, wat, wat, wat moet zo'n man met mij? Daar schiet er toch niks mee op. Nee? Nee, ik, ik zou die man niet voor de voeten lopen. Dat zou ik bij andere pauzen ook niet hebben gedaan. Ja, maar u kan toch dan een, juist een ander geluid laten horen? Ja, maar u kunt toch ook een brief schrijven dan, als je dat wil. Heeft u dat al gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik denk ook dat, dat het helemaal niet nodig is. Ik bedoel, uh, zo, nee, kijk, u, u slaat mij toch al een beetje aan alsof ik wel echt tevreden met mezelf ben. Maar zo is het niet hoor. Ik heb ik heus niks meer te zeggen dan anderen. Nee, nou ja. Maar, maar... Het is wel zo dat ik gehoord heb, uh, ik kan u daar een voorbeeld van noemen. Dat heb ik mm -hmm. toen bij Tess van de Brink gezegd in het programma Knevelen van de Brink. Uh, van de zomer. Toen heb ik gezegd, toen ging de pauze naar Lampedusa. Mm -hmm. Hij wilde per se niet met, het, met de helikopter gaan. Uh, maar hij wilde per se met de auto gaan en dat betekende dat het heel Rome vast zat en dat het er echt wel personeel kostte om, uh, om de paus te laten doorrijden op al die kruispunten en toen heb ik wel gezegd dat ik het behoorlijke aanstellerij vond dat hij niet gewoon met de helikopter ging ja. en, en, dat is, en toen heb ik, van mij, heb ik van mensen uit de kuur gehoord dat zo'n geluid toch wel bij de paus doordringt ik wil niet zeggen maar sindsdien gaat hij wel gewoon met de helikopter het is ook veel nederiger om dat te doen. Veel nederiger? Om, natuurlijk. Om, om met Omdat het dan minder romslomp veroorzaakt. Ja, en waarom, waarom, moet, je, uh, waarom moet je in zo'n Renaultje... Hoe was het ook weer Vier, ja, ook of, zo, vier of, of zo? Vijf of zo? Nou ja, ik bedoel, je kunt ook gaan lopen voortaan. Ik vind het allemaal een beetje aanstellerij. Ik hou daar niet van. Nee. Dat is een, dat is een, een wijze van... De armoede, de, de, armoede, de, de armoede uitdragen mag wat kosten, hè? op die wijze. Nou, daar, ik hou daar niet van. Ik ben daar te veel Europeaan voor waarschijnlijk... en ook te, te arrogant dat zegt u van, u van uzelf. Ja, dat lijkt me beter, want dan krijg ik minder, Twitter, dan krijg <laughs> ik minder e-mails. <laughs> nou, euh, toch bedanken wij onze gasten en ook u, euh, zeker u. Euh, altijd met een bijzonder uniek cadeau. En speciaal voor u heeft de dichter Richard Zuiderveld... het volgende gedicht geschreven. Een gedicht voor Antoine Baudard. Je kent ze haast van buiten, de verhalen. Je draagt ze en je weegt ze woord voor woord... terwijl je als een danser op het koord, als op de tast... maar zonder te verdwalen, je wegzoekt en het evenwicht hervindt... dat tussen harde feiten en de schoonheid bestaan moet. Dat het hemelse tentoonspreidt, de onschuld van een pasgeboren kind. Zo ga je voort... Tegenspraak ten spijt van wie omhoog gevallen zijn, hun trotse vragen en hun vooringenomenheid, hun hinderlagen. Dat is de kunst om zonder zelfverwijt de dans te wagen naar een nieuwe tijd. Houd moed, mijn vriend, en weet, je wordt gedragen. Van Rickert Zuiderveld voor u. Dat is troostrijk. Ja, um, ik heb hem vroeger. Uh, is ontmoet, maar heel veel jaren geleden. Ja. Toen in samen met Ellie. Ja, Ellie, zijn vrouw. Ja, uh, ik, ik, ik, ik, heb nog een, ik heb nog een. Toen was hij pas begonnen. Ik heb nog een, een foto van haar met haar, met haar naam erop. Ja, ze, ze, zijn, ze zijn mij dierbaar. En ik, ik vind het ook een, een, een, een bemoedigend en troostrijk uh, gedicht. Wat spreekt u aan, één ding? Nou ja, dat, dat, je, dat, je, dat je dus toch probeert om te dansen op het koord. Ja. Nou, zie je het als een vervroegd uh, verjaardagscadeautje... want uh, aanstaande vrijdag uh, bent u jarig. Ja, dat klopt. Uh, nodigt u dan ook, net als de pauze, zwervers uit en een hond? Nee, ik nodig niemand uit. Ik zet de bel af en ik, ik ga een dag bijslapen. En, uh, nou, dat is ook een goed, uh, goed plan. Uh, tot slot, nog één kerstgedachte die we aan de luisteraar wil meegeven, kort. Nou, ik zou willen zeggen... Um, vooral hier is de mensen dus die niet geloven... Waarom zou u niet eens wagen om zich over te geven? Mooi. Uh, heel erg bedankt voor uw komst en succes met alles wat u nog gaat doen. Wij schakelen snel over naar vroege vogels en daar zit Janine Abbering. Ik ben benieuwd, zijn de vroege vogels ook al in kerstsferen? Wij zijn enorm in kerstsferen. Er staan hier twee kerstbomen. En op dit ongristelijke tijdstip, zoals, zo zoals jij het noemde, dit geluid zo. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur, de eredivisie, Roda Ajax... En heeft de bal nu weer in bezit, en kan nu met de voorzet komen. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook Groningen NEC... EC. valt dwars over de verdediging heen, daar komt de 2-2. Doe en Utrecht... Oh, de beauty is like maar het scomt Maakt een oefen voor Doe en En om half vijf, PSV Ado. Oh, daar moet hij komen, daar is hij. De hele wedstrijd heeft hij geen bal geraakt. En finales Waterpolo en Manchester Tennis... NOS langs de Rijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Wij zijn Promovendum en bieden al 4 jaar op rij... de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland...